De advocaten van de nabestaanden zegt dat de schadevergoeding... een schuldbekentenis is van het ziekenhuis. De directie ontkent dat. De patiënten belanden in een rolstoel nadat Janssen Steur... zonder aanleiding en toestemming een ruggenmergpunctie had uitgevoerd. De gezondheidstoestand van de vrouw verslechterde zo snel... dat ze dit jaar overleed. Janssen Steur staat op dit moment in Nederland voor de rechter... voor foute diagnoses. De Franse politie heeft een man aangehouden... die vermoedelijk twee dagen geleden een fotograaf neerschoot... bij de krant Libération. Hij zat half bewusteloos in een auto in een ondergrondse parkeergarage. Mogelijk had hij een overdosis medicijnen gebruikt. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen dat de arrestant de schutter is. Er wordt nog DNA-onderzoek gedaan. De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn kan waarschijnlijk niet meedoen aan de winterspelen in Sochi. Vonn liep bij een val tijdens de training een scheurtje op in een kruisband. Normaal gesproken duurt het herstel van zo'n blessure zeker drie maanden. Lindsey Vonn won op de Spelen in Vancouver goud op de afdaling. Het weer een gebied met regen, motregen en soms natte sneeuw trekt over het midden en zuiden van het land. Het noorden houdt het droog, minimaal liggen rond het vriespunt en lokaal kan het glad zijn. Overdag wordt eh, vooral in het zuidoosten nog wat regen of natte sneeuw verwacht. Het wordt maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span Goeienacht en goed om te weten dat u weer bij ons bent in ons huis van de maan Zoals ook sopraan Claren McFadden nog steeds bij ons is. De komende weken geeft zij een aantal optredens in Splendor. Een nieuwe zogenaamde culturele vrijplaats in Amsterdam. In het vorige uur hoorde u al hoe veelzijdig zij is als zangeres. En in dit uur doen we daar nog een schepje bovenop. Bovendien kunt u Claren McFadden ook vragen stellen vannacht. En ook ben ik benieuwd welke muziek u Claren McFadden wel eens zou willen horen zingen. Of met wie u vindt dat ze voor alles moet samenwerken. U kunt ons bellen op 0800 1121. 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.ncrw.nl. En twitteren kan met hashtag Casaluna. Clara, er komen uh, veel opmerkingen en vragen binnen. Veel suggesties ook. Uh, eerst een compliment dat je krijgt van Julien Luiben. Hij zegt, ik geniet met volle teug van al deze prachtige muziek... en hang aan de lippen van Claren McFadden... die vanuit haar grote ervaring en intensieve omgang met muziek... zo wezenlijk en leerzaam over de toonkunst weet te spreken. Wauw. Wow. Wist je dat je het in je had? Uh, ja, maar, maar dat het zo verwoord is, ja, dat is mooi. Ja, Echt hij, mooi. Jij, jij probeert ook, denk ik... He, door hier te zijn vannacht bijvoorbeeld... maar ook door, door optredens te geven... door met veel jonge mensen te werken ook, mm. probeer je ook een lans te, te breken... voor de veelzijdigheid van die toonkunst... zoals Julien dat zo mooi noemt. Ja, ja. Ik denk, zo, zolang um, wij... ik ook, in hokjes denken... en, en niet openstaan voor... voor... Nieuwe klanken, nieuwe uitdagingen. De, de stem blijft een soort, in mijn gevoel, een beperkt iets. Terwijl het, de scala van alle emoties, van alles... Ik zeg altijd, de eerste wat een kind doet, die neemt adem... en die, die zingt, bij wijze van spreken. Bleh! Dus de, die emoties zitten heel dichtbij. En je kan zoveel verschillende kleuren. En... Ja, dat... dat uh... Dat moet doorgegeven worden aan de volgende generatie. gewoon Niet het angst om, om dingen te, te doen, te proberen. En voor mij is het... Ik wil niet wachten tot ik niet meer kan zingen. Dan wil ik op mijn lui kont ergens zitten met een glas wijn. Maar nu wil ik het. Ik kan het nu waarmaken. En, en, en met al mijn kwetsbaarheid en mijn, mijn nieuwsgierigheid. en Dus een soort pionier van, van, van de stem. Denk pionier ik. van de stem. En de uh, tweet komt binnen van uh, Philip Bakker. Uh, ik ben aan het genieten. Zo'n mooie stemkleur. Je bent geboren, en dat is aan jou gericht, het compliment. Je bent geboren met een gave. Hm. En ik zei, zoals iedereen. Iedereen heeft een gave. Ja? Ja, iedereen heeft iets wat bijzonder is. Um, het is misschien niet altijd te merken. Wat ik doe, ik sta voor heel veel mensen en, en je neemt mensen op reis, op een emotionele reis. Dat is iets directer, denk ik, dan iemand die kennis van wijn of die mooie dingen kan bouwen of mooie foto's kan nemen. Bedoel, je moet een soort stapje daar naartoe gaan, terwijl ik zit in your face, mm -hmm. als het ware. Ja, maar maar eh, iedereen heeft een gave, zeg je, je moet een stap nemen om, om daar naartoe te gaan. Durft iedereen dat? Ik denk, ja, ten eerste, niet iedereen heeft het door dat, dat, dat ze een gave. Ja. Dat er iets is wat waardevol is in, iedereen, in, in elk leven. Iedereen heeft iets te zeggen, te mededelen, te geven. Te terug aan het universum, ik weet niet hoe je het zegt, maar dat hebben we allemaal. Maar als je praat over bijvoorbeeld uh, dat je het met anderen gaat delen. Zoals wat, wat ik doe, optredende uh, artiesten. Niet iedereen kan het. Ik zeg, ja, dat. De basismaterie, het talent, is de helft. En de andere helft is dan in je hersen. Psychologisch, hoe zit je in elkaar? Je merkt ook bij de Olympische Spelen... de twee mensen, die, goud en zilver, die zijn eigenlijk precies hetzelfde. Alleen de ene, die, dat energie en de, de druk... dat wordt omgezet in een soort energie... in een soort koudbloedigheid die je hebt. Heb jij die ook? Ja, heb ik zeker, ja. ja. Want wanneer wist jij, ik heb een gave... Uh, ah, jong, volgens mij was ik vier. Toen ik al mensen reageerde op geluid die ik maakte als, als, als kind. Ja. En wanneer dacht je, ik ga iets met die gaven doen? Toen was ik uh, tien. Ik zong een kinderkoor. En uh, ik vond het zo bijzonder, zo mooi, die klanken. En ik ging helemaal aan mijn dak. Ik werd als een soort... Uh, je kan het niet zien, maar die, die handen gaan... Mensen die me kennen, die weten precies... Uh, wat, ja, die handen wat, gaan, dat gaan die, ja, die, ja. <laughs> ja, precies. En, en ik denk, dit wil ik. Dit wil ik altijd voelen. Mijn lichaam trilt en vibreert. En mijn hoofd is vol met klank en, uh, Ah, ja, dat is fantastisch. Ja. En is het dan moeilijk om die volgende stap te nemen? Want je hebt het over die, die medaillewinnaars op die Olympische Spelen. Hè? Goud en zilver is eigenlijk maar een klein verschil. Maar eh, die energie van die, van, van, van die grote winnaar... Die, die maakt dan dat kleine verschil toch uiteindelijk. Is het dan moeilijk om dat grote verschil of dat kleine verschil te maken... met al die andere mensen die die gaven ook hebben... maar op een mindere manier misschien eh, eh, eh, die energie daarvoor kunnen inzetten? Ik moet eerlijk zeggen, ik snap de vraag niet helemaal. Nou, wat ik bedoel te zeggen is, jij zegt... Uh, je, je hebt een gave, je weet op een gegeven moment... je herkent die gave, je weet dat je daar iets mee wil gaan doen... en dan komt, er het, komt het erop aan om die gave om te zetten in daden. Ah, ja. En die uh, gouden medaillewinnaar lukt dat net iets beter... dan die zilveren medaillewinnaar, je noemde het net uh, dat voorbeeld. Jij bent die gouden medaillewinnaar. Wat is het dan dat je die gave zo in energie hebt weten om te zetten? Ah. Um. Teer zeg ik, ja, ik ben wel spannend uh, dat ik een gouden medaille winnaar ben. Dat vind ik wel leuk. Uh, ik ga je zo meteen betalen. <lacht> maar, <lacht> <lacht> ik zeg altijd, uh, ik heb niet gekozen. Het heeft mij gekozen. Er was geen keus. Dit, dit is wat ik kon en, en, en kan. En, en dan doe ik het. het is gewoon, dat is geen vraag. van. Uh, ik was hoboïst. Ik begon als hoboïst. Oh ja? ja. En op een bepaald moment was ik. 16, denk ik, begon ik ook met zangles. Serieus. En ik dacht, ik ga alle twee, alle, alle twee doen. En het moment dat je moet even reed gaan maken. En ik vond het zo stom. Want eigenlijk was ik op zoek naar mijn stem. In Hobo en in de reed. En dat kon ik gewoon niet. En toen dacht ik, it's not for me. Die stem, dat is het. Ja, dat is het. Dat is mijn eerste Ja, ik ben op zoek naar dat wat ik al heb. En die zegt, come on, girl, let's go. Ja, go girl. Ja. Aan de telefoon heb ik uh, Boudewijn Snoek. Boudewijn, goeienacht. Ja, goedenavond. Dag. Boudewijn, uh, welk uh, materiaal zou... Ja, wie je even een koptelefoon op, Claire? Ja. Wacht even, Boudewijn. Uh, Claire, zet even een koptelefoon op, Claire. Ik, ja, nee, nee, ik dat ze het beter uit. kan horen. Yes, Gaat hi. het zo beter? Ja, hè? Uh, ja, stijmen, Claire? Ja, heel goed. Ja. Hallo. Uh, ja, hallo. Um, Jaren van, ik heb uh, uh, dat eerste concert, wat je voor Louis Andrisse, was ik ook bij in IJsbreker. Je, nee? Echt waar? Even, dat, ja. En, en ik vond het geweldig. En, effen, en dan later maak ik je mee met, met um, uh, klasmermuziek. Heb je gezongen met, met Hans Snabel en Robert Duizend. En, en ik had zoiets van... Ken je nog een liedje in het Jiddisch? Ik kom uit Amsterdam en ik organiseer een Jiddisch koor, Mokum Alf, Mokum, Amsterdam. En ik vond het heel bijzonder. Ik had zoiets van: hè? Wat doet de En dan een beroemde avisemaker had een affiche gemaakt. Zijn naam ben ik kwijt, maar vanavond wordt er heel veel aan klassiek gedaan. Wat ik zo bijzonder vond hè, van klassmuziek, um, uh, Dat is dus heel oud. En het is elke keer wordt het overgedragen van, uh, van, van, van uh, uh, vader of moeder... Op, uh, op de kinderen of de rebbe of weet ik veel wat. Van, het is een hele uh, uh, mondelinge overdracht. Ja. En van alles wat je vandaag vertelt... Krop daarbij. Maar de, van, van, uh, ken jij nog een liedje? Heb je iets bij je? Van nee, natuurlijk niet. Nee, nou, is, iets nee, bij je, dat is, is, dat is misschien bij. een beetje lastig. Ja, in mijn hart. Maar, maar ja. zou je nog een jiddisch liedje kunnen zingen? Het eerste wat in me opkomt is de Abi Abi gezind. En hoe uh, ging dat? Ja, als ja, uh, was Het was uh, een beetje zon, een beetje regen. En roe ik ook, een kopsel regen. Abi gezind kan man gelukkig zijn. Ik kan niet goed aanspreken, maar... Nee. <laughs> maar het is zo mooi. Dat, dat is... Ja, ja. Ik moet erbij zeggen, ik, ik, toen ik uh, Hans uh, ontmoette bij hem thuis, en ik begon iets te zingen, momm mommelen, denk dan de, werd hij zo ontwoord. Want eerst ik ik, ja, black girl can't sing klezmer music. Maar hij zegt, die ziel, je, je, dat, wat je ja, gewoon nee, toewijdt. Nou. Dat, dat, dat gaat boven nou, gras en hey. kleur, en dat vond ik heel ja. mooi. Dat, ja. dat, hey, uh, want dat, dat was een ja, ja nee, dat ja, klopt echt, gewoon uh... met, met wat je eerder vertelde. Ik had zoiets van gehoord. Uh, uh, um, zeg maar dat... Uh, als... Uh, uh, de Joden uit, uit Midden- en Oost-Europa naar New York trekken. Die gingen dus met die jazzmusici ja. optreden. Ja. En dus na hun werk, daar hadden ze tien uur gewerkt of uh, vijftien uur gewerkt. en gingen ze hè, van, er moet ook lol in leven. Dus dan gingen ze nog muziek maken met ja. die jazzmusici. En dan gingen ze viool spelen en weet ik wat. En liedjes zingen en weet ik wat. Dus er zitten die rare sprongen. Dat, dat, dat, dat volkse, dat zit daar gewoon in. Ja, en dat, dat. Dat, ja. Nee, dat, en dat wist je uh, ook te, te raken. Ik vond het uh, heel. Uh. Uh, Dank nou, Boudewijn. Dus wat jou betreft mag uh, Claire Mekvet uh, zo weer jiddisch uh, ja. materiaal gaan zingen. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja Kijk, ja. Z zondag treden we op in CC Café. Ah, oh, het jullie op. kom ik. In, in, in CC Café. Je bent uitgenodigd. Oh, dank je. Je moet Willy Bril eerst bellen. <laughs> en dan, daarna komt de Crasma Meets. Ja, oh cool. <laughs> ja, hey. Oh, het mooi. Ik kom, ik. Ja, ja, in mazzel. het ja. uh, CC Café ja. in Amsterdam is dat... Nou, wil 384. Ah, dat wilde ik nog even weten ja. van je bouwde wijsdoek. Dank je wel voor het bellen. Ciao. Hoi. Tot de volgende keer. Dag. En dan komt er een tweet binnen van Rick Slachter. En die zegt Claire McFadden samen met stemkunstenares Geetje Bijma. Dat lijkt me een bijzondere ah, combi. Ik heb al... Um, er was een, een, een programma heel lang geleden. Ik weet niet meer, in 1995. En het heet In de Ban van, denk ik. Zou kunnen. Maar, en uh, Geetje Bijma was een van de... Uh, mensen en ik was andere en ik heb haar ontmoet en het gezien en, en en samen gezongen ook? Nee, nee helaas, maar ik, ik bedoel ik was zo onder de indruk van wat zij deed. Ook een stem Het is ja, dat dat dat vind ik dan hoger als iemand zegt ja? zanger. Ja, ja. Ja. Maar zou je met deze stemkunstenares uh, samen willen zien? Ja. Zingen? Ja. Het zou heel leuk zijn. Het zou een mooie, mooie combinatie zijn. Daar ben ik met Rik Slachter eens. Ah. We praten straks verder met u. U kunt bellen 0800-1121 vooral uw vragen aan Claren. Maar ook met suggesties met wie zou ze moeten optreden. Welk materiaal zou ze voor alles moeten zingen. 0800-1121, mail ik kan naar kazaluna.ncv.nl. En Twitter ik kan met hashtag kazaluna. Maar we willen natuurlijk ook nog meer van jou laten horen. Want we waren al veelzijdig, maar we worden nog veel veelzijdiger. <laughs> um, we beginnen met, met muziek die misschien wel voor veel mensen even wennen is. Uh, oh. Hij is een vertegenwoordiger, Brian Furniho, zo heet deze componist. Oh. Van wat heet, en dat zegt het al, de nieuwe complexiteit. Wat voor stroming is dat precies, de nieuwe complexiteit? Bloody difficult. <laughs> ja, ja, dat dacht ik al. Nou, ik, ik, ik leer steeds meer erbij. Dat eigenlijk, het is de eindresultaat is minder belangrijk als de zoektocht, de... de de energie die je instopt om te proberen die ingewikkelde dingen te doen en en brian is iemand ik uh, het is zo complex uh, ik ik het is veel te complex voor mij het is uh, maar door maar je kunt het wel zingen ja B blijkbaar ja Want, maar wat... het is te complex voor je zeg je <laughs> je begrijpt niet wat je zingt nou die die ritmes zijn zo complex ik snap ze allemaal niet het is gewoon math mathematics ik mm. was heel slecht in mathematics <laughs> Maar ik leer het zoals ik eerder zei. Dan soms leer ik een melodie. Dan, dan probeer ik een melodie. En ik leer een, een riedel als een soort melo een ritme als een, een melodie. En soms is het, als ik, ik weet dat de, de, ik moet dit moet plaatsvinden. Tussen de een en de twee moet ik. Dat moet plaatsvinden. En nou, de RDT kwartet heeft mij gevraagd om het te doen. En Brian was vaak erbij. En die vindt dat uh, wat ik begrijp, is dat het is. Um, er zit wel hard erin. Er zit wel ook weer een lyricisme in, in, in wat hij schrijft. En als iemand het doet aan een daar computer, op ja. Of ja, putte ik daar uit. Je dan gaat weer op zoek naar vinden. die lijn. Ja. Ook hier ga je op zoek ja, naar die lijn. Ja, dan is het leuk om het te doen. Ja, en ja. dat is dan best knap als je zo'n lijn kan vinden, <laughs> vind ik persoonlijk. Laten we even luisteren. vinden Brian Furney how waar zit die lijn hier kun je dat uitleggen Oeh. <laughs> um, ja ik hoor het het uh, yeah, is uh, het soort verbinding met hoog en laag uh, bijvoorbeeld wat, wat we net horen was ja um, yeah, het is laat voor de... ja en uh, dat maar nu hoor ik die lijn veel beter. Ja, want die strijkers die. Ach, die, oh, zit al doorheen als je daar dan door. Als jullie er daar Ze moeten het jou ook gewoon laten uitvoeren. Nee, maar is, als je het zo inderdaad ja. laat horen. Dan is, dan is die lijn er opeens ja, wel. Ja. Maar die lijn hoor je terug in die compositie. Ja. En die volg je dan ook in je hoofd voor je gevoel. Ja, ja ik moet de lijn zingen. En, en, voor mij dat is dat mijn haalvast. En dan komt een stuk menselijkheid bij. en, en, en uh, warmte en, en passie. En, en dat vindt Brian net zo wel belangrijk en vaak is het, ontbreekt het omdat iedereen bezig is. Ik moet juist de alles uh, irrationals Ja, en dan wordt het hele kille muziek misschien. Ik ken mensen die hebben een heel jaar, uh, oh? uh, ja, gewoon alleen maar dit studeren. Er is een, een beroemde anekdote van Hadi Sparnay dat hij heeft iets in de 70 jaar van, van uh, een van zijn uh, stukken en hij heeft Hardy, ik hoor het wel als het niet klopt... maar dit, iedereen zegt dit over de hele wereld... dus het moet wel uh, iets... dat hij heeft 70% van de, de noten gehaald... wat al waanzinnig was. Brian was blij, maar Hardy niet. Dus hij heeft heel hard aan gewerkt. En de volgende keer heeft hij dan... 90% van die noten goed gespeeld. En Brian, die zei... Well, I liked it better the first time. Ja, dat is, ja, maar van alle uh, uh, tijdsinvesteringen. Ah, ja, Maar ja. zelfs in deze muziek zeg je dus: het is een mens die het moet zingen. Dus je moet op zoek naar het menselijke aspect in die composities. Niet naar het mathematische aspect. Want oh. het is haast mathematische muziek, dat zei je al. U kunt bellen als u vragen heeft voor Claire McFedden... of als u suggesties heeft met wie ze ooit eens zou moeten gaan werken... of welk materiaal ze ooit eens zou moeten gaan zingen. 0800 1121 mailen kan naar kazalunanzf en twitter ik al met hashtag kazaluna. Tera van der Heuvel, goeienacht. Hallo. Tera, welk materiaal moet Claire McFedden wat jou betreft... voor alles gaan zingen? <laughs> nou, ik heb haar al op zoveel gebieden gehoord... en iedere keer denk ik weer, wauw... En deze zomer had ik heel veel concerten gehoord in het Peter de Grote Festival. En daarna hoorde ik iedere keer op de radio uh, uh, The Night of uh, hoe heet die? Uh, uh, Steve Rice. Steve Rice, ja. Oh, ja. Ja, en toen dacht ik, oh ja, daar moet ik heen. Maar ik had niet zo goed gekeken, want ik had al zoveel concerten, zeg maar, die volg ik allemaal in mijn vakantie, omdat ik uh, niet zo zin heb met vakantie te gaan. Uh, dus ik ging uh, zomaar, niet vermoedend, naar de nacht van Steve Reich. En toen zette daar iemand een stuk in en ik zat een beetje te dromen. Mm. <laughs> en ik dacht, hé, oh, hey, dat is ze. Dat is ze. <laughs> ja. Je bent een, een fan, kortom, Tera. Nou ja, ja, jawel, maar ik heb wel heel veel mensen van wie ik een fan heb. Maar ik vind haar wel heel goed... Uh, dus bij deze, Claire. Dankjewel. En, Alsjeblieft. Het ja, was een bijzonder ja. nacht, die prijsnacht. Ah. Ja, en, Zee, en, nacht uh, leuk ik vond het echt een, een fantastische... Uh, ik vond het fantastisch, die nacht. Dat was mooi. Dankjewel. Wat ik erbij moet zeggen, is dat studenten... Ik, ik werk vaak bij de, de NGO-zomer. Uh, ja. Uh, zomer, en dat mijn... Taak, of mijn eer, of mijn. is om jonge mensen te begeleiden in dingen. Waar, waarbij ik je meezing. ook les hè, aan het conservatorium. Ja, ja. ja, dat doe ik ook wel. Maar op een uh, iets ander niveau, zeg maar. Ik uh, geef ook les. Mooi. Heel oh, okay. ja, ja, belangrijk. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk was, dus, ja, dus daarin mooi. raken wij misschien elkaar. Ja, nou. Maar uh, als ik dan in de concertzaal zit, ben ik daar. Uh, niet echt meer, helemaal mee bezig. Dan laat ik me gewoon uh, glijden in wat er volgt. Ja, yeah. yeah. maar die waren zo goed, hè? Ik was zo trots yeah. op al ja. die, die, die oh, hebben wow. trots op je studenten. Ja, yeah, my god. It's like, yeah. Yeah. Yeah, maar, maar, het is like, poef. Ja, maar... We hadden dat stuk van al die piano's. Voor iedereen die luistert, het waren zes piano's, hè? ja. Yeah. Yeah. En, en uh, dat was fantastisch. Dus ik had ja. het echt helemaal gevolgd. En daarna zat ik een beetje te suffen. En ik, ik had al heel veel andere concerten. En ook... Uh, ik, ik, ik had in het Peter de Grote Festival... onder andere mijn lessenaargenootje gevolgd... die daar alt les volgde... van Sien. Uh, en zien Schadbroijen. Uh. En we waren naar een concert in Sneek... met twee conservatoriummeisjes. Uh. meisjes. <laughs> mooi. Kortom. Dus echt, je laat Leuk. je meeslepen. Uh, en klink cool. je zelf te luisteren in een concert. En dan gaat er ineens... begint er iemand te zingen en dan denk je... wow. En uh. dat is dan Clarence McFadden. Tera van de Heuvel. Dank, dank wel voor het je wel. Dank dankjewel. Succes. Graag. Ja, heel kort nog Tera. Ja, heel kort. nog mooi. meer bellers. Ja. Uh, terwijl ik uh, zat te wachten... Uh, sloeg ik de krantenpagina's om... En dan zie ik ineens, stille nacht, geschrapt uit liedbok, katholieke kerk. En ik ben niet katholiek, maar ik begrijp niet hoe mensen uh, zo'n geliefd lied kunnen afnemen van mensen. Ik Dat vind ik het begrijp. een beetje een, een, een ander gespreksonderwerp eerlijk gezegd, Thera. Maar als je daar een reactie op hebt, he, hebt heel graag. Uh, Claren, uh, stille nacht, niet langer in de katholieke Kerk? Ja, of een lied, uh, lied, wat heel, heel erg geliefd is. Wat vind je daarvan? Het mag nog wel gezongen worden in de katholieke kerk, het staat niet meer in het liedboek nee, voor deze geboren. kerst. Nee, het mag nog wel gezongen worden, heeft de bisschop gezegd. Ik kan alleen maar zeggen: it's a much you do about nothing. Much you do about nothing. Oké. Okay. Much Klaar. To do about nothing. Tera, dank voor die vraag, dank Zijn voor het bellen. Ciao. Tot een andere keer. Dag. Hoi. Uh, aan de telefoon ook Vincent. Vincent, goeienacht. Ja, Goedenavond, uh, goeienacht. Hoi. Welke suggestie Hoi. heb jij? Uh, ik heb een heel uh, erg uh, interessante suggestie... Uh, voor mijn collega ja. ook. Um, echt een beetje out of the box. Um, allereerst wil ik eigenlijk zeggen... want ik had uh, nog begrepen dat... Uh, Claren eigenlijk had meegedaan... Uh, aan de drijkrossenopperk. Ja, dus een, een, een, een, een beweging een, een daarvan. Ja. Ja. ja, precies. Um, ja, sowieso ben ik... Uh, daar raak we elkaar, zeg maar. In de zin dat ik... Uh, fan ben van C uh, Sinatra. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik uh, had het liedje Mac The Knife uh, uh, leren kennen. Uh -huh. ja. En ja, dat is dus dat, dat weer van de Drey van, ja. uh, van Bertolt Brecht, ja. Becky Messer. Ja, ja. Uh, echt geweldig lied. Heb maar, je van Sinatra gehoord of van uh, Bobby Darren? Uh, nee, ik heb hem van Sinatra okay. gehoord samen met uh, uh, Sammy Davis Jr. Uh, Oké, ja. Okay. Oh, ja. ja. Dus een beetje de Red Pack... Uh... Ja, dat was ja. echt een goede, goede versie ervan. En dat nou, nou, wil je dan met dat liedje ja. iets doen samen met Claren? Uh, nou ja, dat zou kunnen, maar... Of had je uh, een andere maar, suggestie? Ik, ik had een, in eerste instantie het idee van... Uh, nou, misschien met Armin van Buren. Armin uh, van Buren met de DJ? <laughs> ja. Oh. <laughs> waarom? Ja. Nou, dat vind ja. ik wel... Waarom? Uh, omdat ik denk dat, uh, dat uh, alle grote uh, mensen van de muziek in principe allemaal met elkaar kunnen samenwerken. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En wat, dus, wat uh, zouden uh, jullie dan, of thans, wat zou Armin van Buren uh, dan moeten maken samen met Claire McFadden? Denk je? Uh, dat zou dan een, een trendsplaat kunnen zijn, zeg maar. Een trendsplaat, Een trends? Stem uh, samplen of zo? Of, uh... Uh, die is al eerder geweest met uh, kijk, Jurgen Vries, de operasong. Uh, daar is ook een, een, een opera-stuk in, zeg maar. Operastem. opera-stem. Mm -hmm. uh, maar vervolgens had ik een, eigenlijk, ja, dacht ik er iets verder over na. En ik ben zelf een beginner-dj. En ik dacht eigenlijk, van volgens mij zou het het beste passen... bij echt een beetje diepe, donkere, uh, progressive. Diepe, donkere, progressive? Ja, ah. dus echt van die muziek zeg maar... Uh, ja, in een dag om een uur of vier of zo in een club speelt met iets van duizend man of zo, vijfhonderd. Ja. Uh -huh. Hoe beter. Um, dat is wat ik zo meteen uh, ga meemaken als ik hiermee klaar ben. <laughs> <laughs> <laughs> maar diepe donkere progressive, jullie moeten me even helpen hoor. Even, hoe klinkt dat? Diepe donkere um, progressive? Oké, James Holden? Nee. <laughs> Nee, misschien is het ja, ja. moeilijk om voorbeelden te <laughs> geven, maar eh, eh, Claren, heb jij een, een, een geluid dat je, dat je in je hoofd krijgt als Vincent met dit voorstel komt? Nee, niet helemaal. Ik hoor altijd als ik denk duizend mensen, ik hoor meteen mm, mm, mm, een soort beat, maar het is een andere, bijna gothic gevoel. Dat mm -hmm. je denkt, iets edgier denk ik dan als je ja, over donker bedoelt, het is een, een ja. andere klank dan daar hoog, met ja. er melancholie erbij. Ook. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Wat zou, zou je willen, willen samenwerken met een DJ? Vind je het een interessant idee? Ja, er was ook een, een, een, een bijna tot stand gekomen in München in tijdens het festival. Er was een DJ, het uh, Operahuis waar we ons samen bij elkaar brengen. En nou, uiteindelijk is het ontspoord. En uh, maar ik denk ja. Ah, dat is een nieuwsgierigheid. Dat, dat, dat, dat ja. leer ik iets van. Er ja, komt een andere kleur. De palet wordt steeds groter. Dus ik is. Dus. Nou, volgens mij heb je uh, Claire op een goed idee gebracht. Ja. Uh, Vincent, Dankjewel nou. voor het bellen. Dank je. En ik wens je toch okay, een goede nacht. <laughs> Dag met een DJ samenwerken. Cool. Ja, zoals je ook samengewerkt hebt met een jazz kwartet. Art Vark. Yes. Uh, en je zei in het vorige uur al eigenlijk zie jezelf meer als instrumentalist dan als zangeres. Ja. Je, je stem is een instrument. En eigenlijk ben je nu... Ja, in dit stuk misschien wel het, het, het, ja, het vijfde instrument... Mm. bij dat kwartet. Mag ik dat zo stellen? Ja, graag. Dit is Art Falk met Beyoncé... samen met Claren McFadden. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. En de gast in Casa Luna vannacht, Claren McFadden. U hoorde haar samen met het jazz saxofoon Art Fark. Schitterend, vond ik dat echt. Schitterend. Ja. En je zat ook heel eh, ingespannen te luisteren. En weer die eh, melancholieke glimlach op dat gezicht. Ja, wauw. Ja. Dit raad je echt ja. heel sterk, ja. hè? Ja. ja, zeker. Misschien toch wel meer dan Rameau en Hendel. Tricky. ja misschien omdat het van ons komt. Dit is iets wat tot stand kwam, de initiatief om iets samen te maken. Dan zij hebben het voor mij geschreven ieder en ik heb ook tekst erbij, niet hier. Dus het was voor iedereen een soort nieuw ding en dan maak je iets samen en je denkt oh, oh, oh, oh yes dit is het. Dus het voelt goed. Ja. Om het te, te doen. En om te horen... Ik, ik, ik voel het alweer hoe het was uh, om, om dit te doen. Ja, ik vond het wel een van de mooiste projecten uit mijn... Als ik carrière kan zeggen, het was, ja, het was mooi. Ja, prachtig inderdaad. Als u suggesties heeft met wie Claire McFadden verder nog zou kunnen gaan samenwerken, of welk materiaal ze misschien eens een keer zou moeten zingen, of als u vragen heeft aan Claire McFadden, u kunt bellen nummer Mail Mailen kan naar kazaluna@ncrv.nl en Twitter ik kan met hashtag kazaluna. Je had er net over het feit dat je graag met jonge mensen werkt, dat je mensen dingen leert, jonge mensen dingen leert. Je bent inderdaad docent aan het Conservatorium in Amsterdam. En hier is een suggestie van Helene Elst. Helene die schrijft... Ik zou het echt geweldig vinden mocht je eens een samenwerking kunnen doen... met het Remix Orchestra. Dat is het jongere improvisatieorkest van de Vlaamse De Philharmonie. Zou vast vuurwerk opleveren. Ha. Ken jij uh, dat orkest? Wacht, het Remix ja. Orchestra? Uh, nee, maar ik denk dat ik Helene ken. Als een fagotist is. Dat zou kunnen. Ja, Helene, hadden... als je de facultet bent, we Ja, bevestig dat. Ja. Ja. Ik had er net, want ik had in, in een improvisatiecursus in, in Den Haag uh, twee jaar gedaan. Uh, en zij was erbij. En ik vond het zo mooi, want ik, er was een, als het Helene is, en ik denk het wel, dat ze, um, het was eigenlijk voor zangers dat ze we dan om liederen zou componeren ter plekke. Gewoon dat je een tekst komt en je improviseert in een bepaalde stijl, met een vorm. Uh -huh. En C zou zo graag als facotist erbij zijn. En zij had haar eigen liederen, uh, poëzie geschreven, dus een beetje rap. En um, toen was het idee dat ze dan iets met Bach als begeleiding... dat ze dan een soort refrain zou improviseren... En uh, daardoor, daardoor dan de, de, de poëzie de spreken, de, ja, ja. De, gaan rappen. En het was waanzinnig hoe ze dat de open voor stond. En, en hoe het bij elkaar kwam. Dat soort geïmproviseren Bach-stijl. En haar met haar refrain en, en, en ze heeft het dan voor al haar Collega's dan Collega's uh, gedaan in, in zeg maar de, de studentenavond. Bibberend naast me van oh my god, why did I say yes? Maar ze heeft het gedaan. En het, iedereen was helemaal, ze hebben het nog steeds over. En ik vond het zo cool dat ze zoiets durfden te doen. Ja. Vanuit een, een diepe plek. En, en, en nou ja was echt heel mooi. Zoals jij dat eigenlijk ook, in, in, in, nou, misschien nu nog steeds wel doet. Maar in het begin van je carrière, carrière natuurlijk zeker gedaan hebt. Ja, ja. He? Je, je moet die stap nemen, je moet het durven. Ja. En samenwerken met dat orkest, dat Remix Orchestra? Leuk, Eigenlijk. leuk. Ja, ik Kijk. werk heel graag in België. Ik vind wel. Je komt er vaak in België. Ja, nou, ja. Volgens mij kan het wel wat worden, Helene Elst. Dankjewel voor het mailen. En dan een mailtje van uh, Niels Zelenberg. Uh, hij schrijft... Boeiend hoe een zangstem je kan raken de magie van een stem, de personality in een stem. Ik ben een kind van de jaren 70 en in mijn innerlijke kern... zijn vastgenagelde stemmen van Donna Summer en Diana Ross. En ik heb Donna Days en Diana Days. Um, de vraag is, zou u met Donna Summer samen hebben kunnen zingen? Voor de mensen die niet weten wie Donna Summer is... dit is Donna Summer. En zou je met Donna Summer samen hebben kunnen zingen? Ik zou waarschijnlijk door de angst en indrukwekkend en alles, zou ik waarschijnlijk niks uit mijn stem komen. Alleen. Was je fan van de? Ja. Wat maakt haar zo goed? Niels heeft het over de ingebouwde beat in haar stem, met veel beheersing en subtiele warme nuances. Ja, that's it. <laughs> ja. En hoe ze, wat, ja, de kleur is mooi. Wat ze met haar stem is zo direct niet uh, oh kijk eens ik ben zo, nee het is gewoon boem dat het komt uh. maar echt popliedjes heb je echt nooit geprobeerd hè nee nee ligt aan je ambitie ook niet ah ik zong ik zei ik zong in een funkband en en ja maar, natuurlijk voor, ja, voordat we, we, je dat je ja yeah, maar begon. ja nee ik heb nee het is andere mensen zijn er beter in en en ik luister graag naar andere mensen die uh, maar ja, ik zing het graag in de badkamer. Zo, ja, ik, ik zing pop net zo hard als iemand. Oh, yeah, yeah. Ja, maar die ambitie ligt, ligt er niet. Nee. En uh, had Donna vroeger gebeld, dan was ik niet zijdjes trots gekomen. Oh my god. <laughs> Aan de telefoon, hennes Stoel. nacht. Henne, goedenacht. Goedenacht, u spreekt met uh, Hennes Stoel. Hallo. Hallo, hi. Uh, en... Hi, hallo. Hallo. Uh, ik ben componist van, van beroep. Uh -huh. En uh, ik zou graag een stuk voor u willen, willen schrijven. Uh -huh. uh, dat betekent voor bijvoorbeeld ensembles, uh -huh. uh, orkesten of uh, wat dan ook in die zin. Ik heb nooit geschreven voor... Uh, voor een sopraan. Mm -hmm. En bij deze zou ik graag uh, contact willen hebben met u... om het hierover te hebben. Mooi. Ik heb uh, vier symfonieën geschreven. Uh -huh. De vijfde symfonie die komt eraan. En het middengedeelte zou eigenlijk voor uh, jongensstem uh, moeten zijn. Mm -hmm. Maar zoals ik u heb gehoord... Uh, uh, komt u hiervoor ook in... Uh, in uh, in aanmerking, wanneer u natuurlijk dat wenst. Ah. Nou, het is een mooie ah. aanbidding, ah. Uh, Hennis Toe. Ja. Ik, heb nou, ik ben, ik ben hornist geweest in het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Ah. Uh, Mooi. Er zijn een aantal stukken uh, uitgevoerd, nou, niet zo gek veel, helaas. Maar in ieder geval uh, zou ik uh, willen, willen proberen om, uh, om uh, tot een, tot een uh, samenwerking te kunnen komen. En zij zegt, dan zouden we een keertje kunnen afspreken. Ik wou dan natuurlijk uh, iets van u horen. En mijn vraag is, waarom hebt u nog nooit voor een zang ge geschreven? Ik heb wel voor zang uh, uh, geschreven, zei je dan, uh, met koor. Oké. Okay. Ik ben nu bezig uh, om een stuk te schrijven voor Tenor. Aha. Uh -huh. Wat anders is natuurlijk dan een sopraan, Maar ik heb een aantal stukken gehoord uh, uh, vannacht. En uh, ja, die richting wil ik toch wel uit vanwege uw, uw behoorlijke omvang, mag ik wel zeggen. Mooi. Dan, dan, he, dan, dan we... heb je het over nou, ja, haar vocale omvang, neem ik aan, hè? Ah. Wat zegt u? Dan heb je het over haar vocale omvang, neem ik aan. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja dan is het ja, ja, ja. goed, ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, is, uh, dat is, uh, vind ik uh, toch wel uh, behoorlijk. Ja. En het, het uh, stuk wat ik heb gehoord, ik weet niet meer welk stuk dat is... ...dan moet je een behoorlijke omvang voor hebben. Kijk. Uh, dergelijke muziek schrijf ik in principe niet. Ik schrijf wat meer melodisch. Uh -huh. En wat uh, in grotere lijnen... Zeg maar. Uh -huh. En uh, dat is eigenlijk uh, waar ik u uh, voor wil hebben. Oh, mooi. Nou, kijk, uh. Uh, waar ik u voor wil hebben. U, u bent uh, recht op uw doel aan het afgaan. Ja, uh, he, ja uh -huh. dat is heel en goed. Met een uh, met een goede tekst uh, erbij. Ja. Uh -huh. Durven heet uh, dat, hè? Niet uh, zomaar uh, H en O. <laughs> maar, uh, maar I en U mag ook bij. <laughs> ja. ik, ik stel voor, uh, hele stoel dat uh, uh, je eventjes een mailtje stuurt naar ons uh -huh. mailadres. KZLONO Met jouw mailadres ja. erin. En dan kunnen jullie misschien op die manier ja. in contact met elkaar uh, opnemen. Ja, en dan staat er. En uh, ook mijn, ik, ik, mijn mijn het Henne, ik wil het eigenlijk hier even bij laten, want er zijn nog meer bellers, en we willen ook nog wat Laten horen. Dus ik stel voor dat jij een mailtje stuurt met jouw mailadres. Dan kunnen Claren en jij contact met elkaar opnemen. En wie weet, dat er een prachtig. mooie samenwerking geboren dank is. Dankjewel. Geweldig. Hennis Toel, dank en, voor het bellen. Succes, hè? Dank en tot ziens. Bye. Jou, uh, dank je wel. Bye. Dag. Dag. En dat is al eerder uh, vannacht die voorstelling genoemd die je hebt gemaakt met uh, Sven Ratzke en bent onder leiding van Charlie Zastrow. Ik heb het in Blues, een uh, bewerking van de Dry Russian Opera van Bertolt Brecht en uh, Kurt Weil. Daar heb ik jou eigenlijk voor het eerst horen zingen. Ik ha. was echt uh, volstrekt onder de indruk, bijvoorbeeld van jouw vertolking uh, van Sudabaya. just turned 16 that season when you came up from Burma to stay and you said that I could travel with you you were sure it would be okay when I asked how you earned your living I can still hear what you said. cheated me blind Johnny from the minute we met I hate you so Johnny when you stand there grinning Johnny Oh take that damn pipe out of your mouth you I still you so Sura Johnny Johnny. Ik verder uit de voorstelling, Haberdin. din de Rijk, Russian blues met Sven Radske en een band onder van Charlie Zastro. En um, dit was ook een bijzondere combinatie. Brecht oh, uh, en Weil had je die eerder gezongen? Niet vaak, nee, nee, dit was eigenlijk de allereerste keer. Ik kende Mac the Knife, uh, maar nee, niks, nooit gezongen. En hoe, hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen eerder? Eigenlijk was het wie uh, Konrad Kozelik hij heeft een big band en hij had een CD gemaakt. My favorite sing. En had Sven, het mee, een paar andere mensen, Ellen ten Damme. En dan was de cd-presentatie het En ik zat naast een mager jongen. En ik denk Sven, gaat het oké. Maar het klikte meteen. We zaten praten over dingen. En toen zong ik, hij kende mij niet. En hij was wel, op zijn Frans zeg ze En toen hij begon, was ik dan Scotch. En toen was het begonnen. En de volgende keer dat ik hem zag, zei hij, ja, ik heb een plan om... de draai ga ik te doen in mijn eentje. Maar nee, dat, dat, nee. Ik, toen ik jou zag, dacht ik... Nee, dat moet met iemand anders en Moet met jou. En vond jij dat ook meteen? Ja, ja. Want zo'n zo podiumbeest, zo'n zo iemand die op het randje gaat, die, die uitdagingen, die nieuwsgierigheid. Die, uh... die soms ook een Uber-diva is op het podium. Oh my hein? god. Ben jij een diva? Ik kan wel een diva zijn. Er was ook een grap met, met Sven dat we kwamen ergens en hij was niet blij omdat ze, ze een bosbloemen niet had en zijn schoenen niet uh, gelikt zo. En hij was, uh, we moeten een beetje divaachtig. En hij zegt, nee, ik laat jou zien hoe je moet. Je moet niet uh, schreeuwen en dit en dat. Je moet gewoon binnenkomen Je stemlaag zeg I would like this and this and this and this and this and this and this now, please. Yes, Miss McFadden. And he went, oh my god. <laughs> dus jij kunt diva zijn. Ja, het kan wel. Als het nodig is. <laughs> als het nodig is. Prachtige voorstelling. Ik ga bediender een in blues. Komt hij nog eens terug, denk je? Uh, weet, ik niet. Hm. weet ik niet. Zou je meer oprecht en waar willen zien? Ja, yeah, we hebben al ideeën om uh, een nieuwe uh, samenwerking. Ah. Ja. Yeah. Nou, ik verheug uh, me daarop. Ehm... Uh, Tweet van Ed van de B. Claire McFedden samen met een brasspunt of een fanfare. Ik had oh, ervoor. Mooi. Heb je dat wel eens gedaan? Um, nee. Nee. Hoor je dat voor je? Ja, ik hoor het voor me. Want dan ben ik helemaal een instrument. Ja, ja, ja weer. Ja, eigenlijk, <laughs> nou, ja, eigenlijk net zoals met, met dat Art Fart. Yes, ja, quartet. gewoon ja. ja. uh, Arend Jan, goeien nacht. Ja, en goede nacht. Welke vraag heb jij? Uh, of welke um, opmerking? Nou, ik heb een eerste opmerking. Merk je naar aanleiding van Soerbaya, Johnny? Die heb ik nog nooit zo, zo licht en slank gehoord als uh, nu. Ja, Dat vond ik eigenlijk ook. Ik vind dat je ja, dat mooi omschrijft, Johnny. Mensen horen wat donkerder, hè? Als ja. het meer lang Ja, dus hier zat toch wel wat nog in. Ik vond het een hele mooie en hele aparte interpretatie. Dankjewel, denk ik. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, ja, ik, nee, uh, maar ik, ik kan het het zeggen, ik heb liever ja. donker en uh, meer melancholisch. Ja, ja. Het is veel te licht, licht ja, dus ik ga meteen denken, ja, dankjewel, maar ik denk, ja. Maar het, het, het ja, was nee, volgens maar. mij een compliment vandaag het jan uh, Het is heel wat anders dan. Ik heb bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik heb heel veel van uh, Therese Stratas Straat Ja. En zo'n vroeg vrouwtje En Oete uh, uh, Lemper vond ik ook wat. Ja. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ja. En welke ik suggestie ik heb je? Een zangeres hebben ja. die uh, eigenlijk een beetje in de vergetelheid is geraakt. En die had ook een heel uh, breed palet. En ik, u kent er vast wel, Casey Barbarian. Ja, oh yes, natuurlijk. Ja, vind ik jammer ja. dat ik haar niet heb ontmoet. Ja, ja. precies. Nou, ik, dan, uh, de, op, uh, toen ik het zo hoorde, dacht ik: geen zo'n breed palet, moest ik opeens aan haar denken? Echt, ja. Dacht, dat misschien zou een soort. Dank u wel. Uh, een tribute of zo. So. Een <laughs> <A> tribute <laughs> to Katie Barbarian. Zou dat een idee zijn? Ja, ik doe de John Cage aria heel vaak. Een uh -huh. uh, sequentie. En dat zijn allemaal stukken van haar. Of van Ja. En ik denk, hoe. Wat had. Hoe. Waarom en hoe en wat. Ja, ik vind het bijzonder. Ja. En dat is ook een aspect wat vaak bij de klassieke muziek niet zo naar voren komt. Behalve bij duet so. mm. humor, yeah. of zo. De humor. Ze had ook heel veel humor ja Inderdaad. dan kan je vast wel die bewerking van ticket to ride yes yes oh, yeah well, yeah, yeah, yeah yeah I've got it yeah. oh mooi uh, yeah. je ja, oh, <laughs> hebt meer stem is, uh, als ik nu <laughs> <laughs> ik ben aan de wijn ja, ja, ja. <laughs> ja mooi ja dus een een tribute to Keith uh, Nou, Berbergen. ik vind het prachtige suggestie ja vind ik ook oké cool dank voor Bye. het bellen en tot de andere keer dag ja, en we willen eigenlijk nog één stuk van jou laten horen uh, mm. vannacht, uh, Claren. Een productie die je zelf hebt opgezet mm. met uh, de betreurde Jeroen Willems. Ja. Lilith, wat voor productie is dat? Het is, ik noem het een, een, een, een, een, een muzikaal portret, of een muziektheatraal portret van een, um, een mythologische figuur, figuur uit de Joodse mythologie. Lilith was uh, de eerste vrouw uh, van Adam. En niet Eva. Uh, ze waren tegelijkertijd uh, geschept. Uh, min of meer uit hetzelfde klei. Mm -hmm. er, zijn mm -hmm. er zijn allemaal variaties, maar dit, dit <laughs> hou ik eraan. Dus zij dacht, volgens mijn interpretatie... dat ze, dat ze gelijk waren in de ogen van God. En Adam die had andere ideeën. En toen heeft zij gezegd, nee, dan, dan, dan verlaat ik het paradijs. En ze is weggegaan. En dan... Kort en krachtig heeft Adam gezegd... nou, ik wil iemand die iets meer onderdadig is. Ja, wat volgzamer. En dan uit uh, de rip kwam Eva. En waarom vond je dat zo'n fascinerend gegeven... voor een uh, muziektheaterproductie? Um, uh, ik, uh, tuurlijk, ik, ik, ik, ik ben heel erg um, gefascineerd door mensen die keuzes maken. Soort, soms radicale keuzes die, die niet altijd positief zijn. Misschien vandaar die, die melancholische mm -hmm. draai. Maar die consequent blijven. Uh, so, Zoals ik dan de, de keuze om mijn hele familie... mijn land en alles achter te laten... op zoek naar een andere leven... waar ik me beter voel in Europa. Dus, maar alle andere dingen... familie en dat soort dingen... die, die ik, ik, ik gevaar het wel op een andere manier... Um, dus ik vind dat, dat figuur van Lilith zo interessant... op, op die zin, um, die manier, dat ze gewoon zegt... ik, ik verlaat dit alles, maar ik moet vooral de recht hebben... om mijn stem te ontwikkelen. Mijn stem betekent wie ik ben als ja. mens. Zoals jij jouw stem letterlijk hebt ontwikkeld. Well, ja, ja, ja, ja. ja. En ik vond het ook mooi dat ik uh, de, de totale ver artistieke verantwoordelijkheid... op mijn eigen schouder zou hebben. Dat, dat je gewoon in je eentje daar staat... Met Jeroen als beeld. Hij was, uh, beeld. Ik vond het wel dat hij als Adam. dat hij. dat, dat ik de kans had uh, om met hem te werken. voor een tweede keer. Hij was bijzonder. Ja, echt ja. heel bijzonder. Je hebt deze zomer die voorstelling opnieuw uitgevoerd. Hè? in uh, Heerlen bij Cultura Nova. Ja. Um, ga je die voorstelling ook in de toekomst weer spelen? Ja, het komt in Den Haag. Het Lucent Theater. Lucent, als ik het goed zeg. in februari. Volgens mij is het 27 februari. En. Um, Daarna uh, zijn we bezig om te kijken. Dan was ik iets in New York interesse. Maar oh, ja, kijken. ja maar ga het toch is... terug naar de Verenigde Staten. Dat zou hè? wel mooi zijn. Ja, ja, ja. Ja, mijn ja, moeder die... op de eerste rij dan. Ja, ja, ja. Want je je <S laughs> moeder komt ook hier wel eens op de eerste rij zitten. Ja, ze heeft één keer uh, meegemaakt. En, uh, ja. Ze was in shock. <laughs> <laughs> heeft het de moeite geloond om naar Europa te komen trouwens? Ja, zeker. Ja, ja. Heeft het je uh, niks gekost? Ja, het is dus altijd ja, bittersweet. Ja, je, je, yeah, bittersweet. Je, je, je krijgt, je levert in, dus het is een soort balans. Wat heb je ingeleverd? Zoals wat ik. Nou, wat ik zei dat, dat, dat soort comfort van een familie net, met alle intriges en, en bullshit die je met families hebt, maar het zit ook. Je, dit is er altijd. Je familie is er altijd. En met kerst, met dit, met Thanksgiving. Uh, dat je boodschap gaat doen met je moeder. Dat je gaat bolen met je pa. gewoon dat Je, je zus gewoon... Ach, dat soort dingen. en dat, dat heb ik op een andere manier. heb ik één of twee keer per jaar. Heb ik dat, uh, maar aan de andere kant... Uh, ik voel me hier heel erg goed uh, als mens. Dus ik voel me eigenlijk meer... Europees ergens, dat heb ik altijd gevoeld. De Europese ziel, wat dat betreft. Wat de, ja, wat het betekent. Maar de, de, ja, de rode draad, van wat er in Europa rode draad is, dat, dat, dat voel ik dan. Ja, ja, dus net zoals Lilith, heb jij ook die stap genomen die andere mensen misschien niet durven nemen. Als de we het over durven hebben, vrouw. Ja. Ja, ja. Of die gaven we dan uh, weer. Uh, ja. Ja. Zullen we gaan luisteren naar fragmenten fragment uit ja. uh, Lilith? Ja. Fragment uit Lilith. Niet de allerbeste opname, dat zeg ik er eerlijk bij. En ja, ze zijn best lekker, hè? Die uh, kaas, en zoutjes. God. Ja, precies. Nee, is niet, de beste. <laughs> niet de beste opname. Maar, maar... Ja, als je doorheen prikt, dan, dan voel je de essentie van. Mm. van... Ja, en weer die melancholie. Dat is iets wat jou Oh jou my god, ben jij een shrink of something? Ja, nee, dat ben ik niet. Maar ah, ik, ik ah. hoor dat er wel in terug. Uh, slotte, Clary McFilland, het is bijna twee uur. Um, zoveel uh, klankkleuren heb je uh, laten horen. Toch eigenlijk ook wel weer binnen één bandbreedte op een mm. of andere manier. Maar zoveel verschillende uh, Clary Mcfaddens zijn er. Um, hoe gek gaat het in de toekomst nog worden? Welke, welke, welke plannen uh, zijn er? Uh, toch maar eens uh, met, met die meneer in Zwitserland te uh, bellen, met uh, die, met die uh, uh, gambiste Pandolfo. Ja. Maar welke plannen zijn er nog meer voor de Ja, ik, ik de heb gekke plannen. De, de, de plan die er nu in zit, ik, um, ik wil een soort combi antropologisch, culinarisch, muzikaal uh, ontdekkingsreis rond de, Middell om de Middellandse Zee maken dat ik dan uh, leer koken en dat ik ook muziek maak met mensen. En ik, ik heb altijd het idee dat als mensen samen eten... zeker die, die 15 seconden voor ze beginnen... dan zijn we zijn allemaal gelijk. We zijn op een andere manier bezig met... Uh, ja. en we zijn eens ergens. En daarna beginnen het. ook met, met muziek maken. Er zijn geen... Grenzen en lijnen verschillen en dit en dat. En wil je dan letterlijk die reis maken ja, of wil ik, je eigenlijk die keuken en die klanken naar. Nee, Ik naar wil Nederland de reis, halen? ja. Ik heb zoiets van de aubergine, ik ben helemaal gek op de aubergine. Dan ga ik gewoon, misschien op een vespa, gewoon langs verschillende landen. Dat ik dan een dag of twee bij bepaalde in elk land bij iemand in huis. Met een camera, dus het wordt gefilmd. Oh, en. Ja. En ik, er wordt een kook, een recept aan mij geleerd en een liedje. Gewoon heel simpel. En dan s'avonds moet ik dan uh, koken en het liedje. En dan wil ik het, denk mensen uit die land laten een arrangement maken. En dan daarna zie ik het dat ik een soort tournee probeer te organiseren... dat ik dan de film kan uh, vertonen met live muziek, zeg maar. Van die, uh... Eigenlijk nu, zoals je dat ook bij Lille doet, waar ook die filmbeelden te zien zijn... Zou dat die combinatie moeten zijn voor die nieuwe voorstelling? Ja, en dan gaan we daarna eten natuurlijk, wat er gekookt wordt. Dat lijkt me een heerlijke ja. voorstelling. Wanneer uh, zou die er moeten zijn, denk nou, je? Er zijn al plannen, 2016. Nou, 2016. Ik ben al bezig, om, uh, dus ik moet wel hard werken. Ja, tussen alle bedrijven door, want ja. je, je gaat spelen in uh, München... als ik me niet vergis, ja. bij de Bayerische Staatsoper. Je bent opnieuw te zien in het Holland Festival. dus uh, Je hebt een drukke agenda, maar tussen die bedrijven door op weg naar de Middellandse Zee, ja. op die Vespa en zingen en koken combineren. Het lijkt me een mooie, mooie streven. Ja. Kleine Dankjewel. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ik vond het een uh, aangename kennismaking en ga uh, tot een andere ja. keer. Ja, cool. En u uh, bedankt ik thuis voor het luisteren, voor het bellen, mailen en twitteren. Morgen is uh, Frank Dumos uw gast hier, hier in uh, Casa Luna. Hij ontvangt dan Arend Schwab. Hij is uh, fietsonderzoeker aan de TU Delft. En dat wordt een gesprek in het kader van het Nationale Fietscongres dat morgen wordt gehouden. Voor straks veel genoegen bij de nacht, die anders klinkt, dankzij Roe Koenigs. En wat ons betreft, graag tot morgen. nacht. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.